Je zal toch maar zo'n serenade onder het balkon krijgen, hè? Dan, uh, dan smelt je helemaal. Ik heb hem nog niet gehad, maar uh, het kan in ieder geval wel. Het was zou, heel mooi. Zou het nog komen, denk je? Misschien wel ooit, ja. Goed. Jij wou iets vertellen, uh, Mario, over deze twee ja. stukken muziek. Uh, uh, je hebt mij dus in dat basgeluid hè, dus een, uh, ja, een heel andere manier van zingen. Als we het dus net eigenlijk hoorden met die schitterende was was Jose Carreas overigens. En hoe dat zo'n man zo zo subtiel die noten aanpakt... om dan in falset in de hoogte te verdwijnen en weg te laten hebben. Dat is een kunstje, hoor. Dat is een echte zanger. En de muziek van Bernstein is toch niet te geloven. De wayside story. De man heeft gewoon onder ons geleefd. Echt heeft nog maar pastnood, jongens. Ja. He, fantastisch, zo'n man heeft zoveel moois gemaakt. Ja, dat klopt. Ja. En er lopen op aarde nog mensen rond... die diezelfde kwaliteiten hebben als die hij had, bijvoorbeeld... Uh, ja, ja, die zijn er natuurlijk wel. Zo'n aantal pert, laat ik we maar, maar noemen. Uh, ja, ik ga echt niet beginnen met Simon Hol te worden. Nee, maar echt wordt er nog wel. En dan natuurlijk. En ja, de Lloyd Weber. Ja. Dat is een hele grote. Dat is een hele grote. Ja. In mijn ook de hele grote, ja. ja, is, ja. Is, is het toch een muzieksoort die, die, zeg maar, toch een beetje ondergewaardeerd wordt? Als je bijvoorbeeld uh, luistert naar de Nederlandse radio, je hebt natuurlijk de klassieke zender en zo, en ja, zelfs daar wordt ook nog een beetje te veel gekeken naar het commerciële ervan. Hè? Is, is deze muziek toch een beetje ondergewaardeerd? Of ja, wordt die toch verkeerd behandeld op de radio en via de tv, landelijk of wereldwijd? Ja, nou, we zien toch wel een soort revival van de klassieke muziek. Mm -hmm. hè? Hij komt en, weer terug, ja. ja, ja. Ik zeg wat is je boft als je van klassiek houdt. Mm -hmm. Het is gewoon dat is, fantastisch. Het is toch een dimensie meer. En eigenlijk de klassieke muziek is de drager. Weer van de populaire muziek. Ja. En dan gaan we weer verder. en de, Heel belangrijk is een der verhaal, als ik even iets mag zeggen. Mm -hmm. De drager van de klassieke muziek is eigenlijk de katholieke kerk. Als je onder de muziek de katholieke kerk onderuit haalt... dan wordt er heel wat omgeschoffeld. Dat moeten we toch ook realiseren. Mm -hmm. En nog één klein boodschapje vraagt dan. Ik zing ook bij mm -hmm. dat Heikenskoor. Om uh je -huh. maar nadenken, ik de dagen heerlijk te gaan zingen. Dat heeft ook een andere reden. Het beste wapen tegen islamisering is gewoon zelf naar de kerk gaan. Gewoon doen. Iedereen, of je nou wel of niet gelooft, ga maar naar de kerk toe. Benut die mooie gebouwen. Dat ja. wil ik nog even zeggen. Ja, ja, ja, ja. ja of zingen. Ja. Kom, maar zingen in de kerk. We kunnen wel wat goede mensen bij gebruiken, ja. ja. Maar ja, ja, kan iedereen zingen? Ik kan het niet, bijvoorbeeld. Als ik ga zingen, dan lopen, dan lopen mensen de zaal uit. Dan raak de kerk alleen maar minder bezet als... Ja. Wat ze nu al zijn. Het nou, is nou het ongelooflijk van koersingen. Dus Lien weet het ook. Je mag, hier, jij kunt niet zingen, jij kunt niet zingen, jij nee. kunt niet zingen. Zij kan ook niet zingen. Gaan, en dan ga je samen zingen. En weet je wat er gebeurt? Magie. Jullie kunnen allemaal zingen. En dan ja. beginnen te klinken. Dan komen de boventonen, ondertonen, weet ik wel. Als zingt zij fouten, hoor horen liever. al meer, en ze wordt Fantastisch is samen zingen. Maar hoe kan dat dan, dat het dan wel goed gaat? Geeft ons lieve heer voor gezorgd. <laughs> Oké. Okay. Maar ik, ik denk ook dat voor iets wat voor mijzelf heel belangrijk is... Van als je zingt met andere mensen en je vindt ze niet aardig... door het zingen vind je ze toch aardig. Want je hebt ze gewoon nodig. In die groep. Dus ja, je, je leert een heel andere kant van mensen kennen... door met ze te zingen. Ik, ik ben het een heel stuk met je eens, maar ook een stuk oneens. Zo kan ik wel zeggen, jongen, jongen. <laughs> Zang ze onder elkaar. oh jee. GELACH <laughs> Nee, maar goed, zingen, samen zingen, verenigen, ja, dat is wel fantastisch. Om met elkaar dat geluid te maken. En ik moet het nog enige keer toch in, in mijn nadagen... om in die schitterde Heikense kerk te boven staan. Met een Iskander, Iskander een van de Russische jongen... aan dat prachtige oor. Mm -hmm. En die speelt er zo fantastisch. En dan is een bevlogen dirigent als Franske Trimbach daarvoor. Ja. En zo'n schitterend chorine, zo'n zangeres. En ik mag ook iets zingen, Ja, het is een ja. feest voor me, een ja, feest. Ja. Werkelijk waar. Ja. En uh, toch komt die muziek in, in kerken veel meer tot zijn recht, vind ik persoonlijk. Hè? Want ik, ik ben niet, niet echt een fan of een liefhebber... maar ik mag graag bijvoorbeeld naar een kerkkoor luisteren, gewoon een paar liedjes. Uh, en als je dat bijvoorbeeld in een, in, een, in een studio hoort, of je hoort dat bijvoorbeeld buiten dan klinkt het toch heel anders als in zo'n kerk. In zo'n kerk heeft het gewoon die dimensie. Het is het is net, er komt een vleugje... Ja. Een kerk is een heerlijke galmbak. Dat geeft ja. een effect, dat geeft een zetje. Ik zou bijna zeggen, Nergens je krijg je die akoestiek... Ako zo, zo in je rug. Het is zoiets spectaculairs. Het is echt, het, ja, ik geniet er zeer van. Ja. Ja. Ja. We gaan ook weer naar muziek luisteren, geloof ik. Ik ja. weet niet welk liedje, maar u uh, had ja. ja. nog Doen een we liedje. Ik ga naar, oh. naar de Rolling Stones luisteren Kijk. met de. De Rolling Stones. I ja. got the blues. Nou, dat kan ook nog. Hè. We gaan <laughs> even naar de andere kant van de muziek. Leuk.